7 uur. Winfred Baier. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Ziekenhuizen in ons land zijn overvol door de aanhoudende griepgolf. En de schoonzoon van president Trump krijgt niet meer alles te horen. Een overzicht van het nieuws krijgt u van Elisabeth Stijns. Jared Kushner krijgt geen toegang meer... tot de dagelijkse topgeheime veiligheidsbriefings... van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het Witte Huis wil de toegang tot staatsgeheime informatie beperken. Waarom Kushner geen machtiging krijgt, is niet duidelijk. Eerder liep zijn aanvraag om gemachtigd te worden al vertraging op... omdat hij fouten had gemaakt tijdens de aanmeldingsprocedure. Zo meldde hij meer dan 100 buitenlandse connecties niet... zoals drie hooggeplaatste Russen.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 Jan Kutsjak werd thuis overvallen en doodgeschoten... en ook zijn vriendin werd vermoord. In Syrië is een Nederlander begraven... die meevocht met de Koerdische IPG-militie. De website van buitenlandse IPG-strijders... meldt dat Sjoerd H. zich ruim een jaar geleden aansloot bij de militie... om in het noorden van Syrië te vechten tegen terreurgroep IS. H. zou om het leven zijn gekomen door een autobom.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 Het weer, het is min 6 tot lokaal min 10 graden. De zon laat zich vanmorgen zien, maar er staat ook een ijzige wind. Vanmiddag wordt het min 3 tot min 5 graden. De komende dagen blijft het ook koud en stevig waaien. En in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog. ANWB Verkeersinformatie, Land zwaan Er zijn vooral wat problemen in het midden van het land, rond Amsterdam en ook al in het westen. Dat heeft te maken met een dun laagje sneeuw, wat er zojuist is gevallen. Het levert in ieder geval wat files op, vooral rondom knooppunt Hoevelaken op de A1 richting Amsterdam. ...zien we een kwartier vertraging tussen Barneveld en Neembrugge. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd... ...tussen Woerden en knoopend Oude Rijn, 9 kilometer. De weg is daar wel weer vrijgegeven. En op de A58 Breda richting Eindhoven... ...daar zien we 10 minuten vertraging in de file bij Oorschot, 7 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. De griepgolf gaat maar niet voorbij. Deze week zijn er weer meer mensen ziek dan vorige week. Door de drukte kunnen sommige patiënten niet terecht in hun eigen ziekenhuis. De griepgolf duurt nu al elf weken. Thies Eikendal, voorzitter van de spoedeisende hulpartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe druk is het? Druk. Het is bijzonder druk. Maar we moeten natuurlijk niet doen alsof dat een verrassing is. De griepgolf is denk ik heel goed voorspelbaar... En uh, hij duurt inderdaad wat langer dit jaar dan, uh, dan normaal. Maar uh, de griep is echt wel voorspelbaar. Maar ik begrijp dat er toch ook uh, sprake is van uh, regelmatig uh, opnamestops. Zeker. We zien natuurlijk door het jaar heen opnamestops. Het werk op de hulp wordt drukker. Maar in deze periode is dat natuurlijk uh, uh, zeker veel meer dan normaal. En dat komt met name omdat ja, de griep is natuurlijk uh, uh, een, een, een ziekte die heel vervelend is. En voor jonge gezonde mensen is dat vaak geen probleem en ben je aan bed gebonden een paar dagen. Ja. Maar zeker mensen die, die longaandoeningen hebben... of wat zwakker zijn, kwetsbare ouderen... Ja, die hebben vaak een ziekenhuisopname nodig om, uh, om, om te herstellen. Ja. Uh, en dat gaat via de spoedeisende hulp. En daar is het nu daardoor bijzonder druk. ja. En ik begrijp dat sommige patiënten dan naar een ziekenhuis... buiten de regio moeten. Is dat normaal? Ja, op het moment dat, uh, nou, op het moment dat een spoedeisende hulp zo druk is... dat de kwaliteit en veiligheid van zorg niet gegarandeerd kan worden... dan, dan sluit de spoedeisende hulp... En dat betekent dat huisartsen die patiënten willen insturen... echt hun best moeten doen op dit moment... om een ziekenhuis te vinden wat een patiënt wil ontvangen. Ja. Uh, u klinkt er redelijk uh, opgetogen, zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, u maakt zich geen zorgen. Zijn er niet meer opnamestops dan andere jaren... Nou, we hebben geen exacte cijfers. Uh, mijn idee en de geluiden die ik uit het land hoor, uh, dat betekent zeker wel dat er meer opnames toch zijn. En ik maak me daar wel degelijk zorgen over. Mm. En met name omdat ik vind dat het zo goed voorspelbaar is. En uh, blijkbaar zijn alle maatregelen die we tot nu toe nemen niet afdoende. Mm. Uh, dus ik zou ook willen pleiten om, uh, ja, om, om, om meer samen te werken daarin. En de beschikbare capaciteit die echt wel voldoende is in Nederland... Uh, ja toch efficiënter te gaan gebruiken. Want hoezo er is, u zegt er is genoeg capaciteit, maar dat gebruiken we dus nog niet efficiënt genoeg. Ja, Zeker als het gaat om spoedzorg en als het gaat over, over onze ziekenhuiscapaciteiten... hebben wij in Nederland uh, een behoorlijke capaciteit. Alleen denk ik dat de efficiëntie waarmee die gebruikt wordt echt wel anders kan. Mm -hmm. Je moet ook nadenken over, over hoe je hem gebruikt. Hè. Wat moet nu per se in januari en februari... of wat kan eventueel uitgesteld worden als het gaat over geplande zorg? Ja, hoe los je dit op? Want dit klinkt heel logisch. Dan zou je zeggen, nou dat gebeurt toch, neem ik aan al. Maar uh, staan, die, uh, staan de, de ziekenhuizen te veel op eilanden apart... Ik denk op dit moment dat de, dat de ziekenhuizen inderdaad veel te veel op eilanden staan... en zelf hele goede initiatieven nemen om deze griepgolf te de lijf te gaan. Ik denk dat we het veel meer in regionale capaciteit moeten zien. Het uh, regionaal overleg acute zorg kan hier uh, een belangrijke rol spelen. Uh, dat we samen kijken hoe we dit uh, oplossen... en samen ook kritisch kijken naar de geplande zorg. Acute zorg is voorspelbaar. Geplande zorg kunnen we daaromheen maken. Ja. En ik denk dat we goed moeten kijken naar wat in januari en februari uh, echt moet of wat uitgesteld kan worden... zodat we beter betere patiënten uh, van dienst kunnen zijn die de griep hebben. Ja, hoe gaat het eigenlijk met de artsen zelf? Want die krijgen natuurlijk de hele tijd mensen voorgeschoteld... die uh, met dat griepvirus rondlopen. En dan begrijp ik dat de griepprik niet zo goed werkt... omdat het een verkeerde cocktail is hè, voor de griep die er dit jaar heerst. Uh, u moet me maar corrigeren, u weet het beter dan ik. Ja, ja. Uh, maar, maar hoe bescherm je je dan uh, als arts daartegen? Ja, niet. Nee. Dat is natuurlijk ook een beetje de andere kant van, van het verhaal. Het is niet alleen de patiëntenaantal uh, dat toeneemt. Het uh, is dus ook het uh, personeel van de ziekenhuizen dat ziek is, verpleegkundigen, uh, artsen, die worden ook ziek. Uh, ik denk dat de meeste verpleegkundigen en artsen de grieprik wel zullen hebben gehaald. Uh, maar inderdaad, zoals gezegd, al zegt, hij is minder effectief dan andere jaren uh, uh, dit jaar. Waardoor ook wij vatbaar zijn. Ik ben zelf ook uh, een paar dagen geveld op de griep. Kijk, ja, dat heeft niks met resistentie te maken. Dat heeft gewoon met de keuze voor welk griepvirus... Um, uh, uh, die prik uh, waar die op gericht was, toch? Uh, zeg ik het zo goed? Ja. ja. ja, ja dus een van, uitbreiden uh, misschien uh, volgend uh, jaar? Nou, als dat mogelijk is, dan zou dat misschien wel een, een, een, een optie zijn. Uh, of hopelijk dat de voorspellingen voor volgend jaar beter zijn... waardoor de grieprik uh, beter ons beschermt en de patiënt ook beschermt. Ja. Ties Eikendal, voorzitter van de spoedeisende hulpartsen. Goed, dank u wel. Bedankt. We gaan naar Denemarken, uh, want in Denemarken moet je uitkijken... waar je een misdrijf... Pleegt in de toekomst. Nou ja, niet doen is natuurlijk het allerverstandigst. Maar een overval. of het bedreigen van een agent. kan straks in de ene wijk zwaarder bestraft worden dan in de andere. De Deense regering wil zwaarder straffen. in wat zij dan ghetto's noemen. In stadswijken waar veel immigranten wonen. moet de strafmaat worden verdubbeld, zelfs. vindt de Deense minister van Justitie. Contact met onze correspondent daar, Rolien Kreton. Rolien, um, hoe gaat dat in de praktijk werken? Want moet ik, me, moet ik het me echt zo voorstellen dat. Het gebruiken van geweld in zo'n zogenaamde ghetto... dan uh, tweemaal zo ergens dan in een vooraanstaande villa -wijk. Nou, in ieder geval uh, uh, dubbel wordt uh, gestraft. Dus uitgangspunt van de regering zijn uh, 22 immigrantenwijken... waar veel problemen zijn, onder andere met bendecriminaliteit. Die wijken staan op een zogenaamde ghetto-lijst... die jaarlijks wordt uh, gepubliceerd. En met deze nieuwe wet mag de politie in deze wijken... bepaalde zones uh, uitkiezen waar de straf inderdaad wordt verdubbeld als je een misdrijf pleegt. En de regering heeft nog niet helemaal vastgelegd... wat voor misdrijven dat moet uh, zijn. Maar ja, het zal waarschijnlijk gaan om bijvoorbeeld drugshandel... vandalisme, diefstal. En als je in zo'n buurt wordt uh, gearresteerd... dan kun je inderdaad een, een uh, verzwaarde straf krijgen... die twee keer zo hoog is. En hoe groot zijn de problemen dan in die 22 wijken? Nou kijk, het gaat uh, in deze wijken uh, vooral om, om bendecriminaliteit, hoge werkloosheid. Maar dat zijn eigenlijk problemen die je ook wel in andere landen uh, ziet. En ja, je kunt zeggen dat de problemen in Denemarken relatief uh, uh, klein zijn... in vergelijking met andere landen. Maar de regering zegt dat ja, deze uh, maatregelen noodzakelijk zijn... om. Uh, criminaliteit terug te dringen. En ze zeggen, ja, we hebben twintig jaar lang uh, van alles geprobeerd. Uh, niks heeft geholpen. Dit is, uh, dit is het zesde uh, ghetto-plan, zoals ze dat noemen. Hm? En ze zeggen, ja, het is tijd voor, voor hardere maatregelen. En het gaat niet alleen om deze maatregel... Uh, morgen wordt er een, een nieuw ghettobeleid uh, gepresenteerd. Ja, en dan komen ze met een hele lijst met verregaande wetgeving... die uh, alleen voor deze wijken geldt. Ja. Dus dat is onder andere dat uh, woningverenigingen... Uh, gezinnen makkelijker kunnen uitzetten dan voorheen... als uh, er een van de uh, gezinsleden een gevangenisstraf krijgt. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld uh, gezinnen afwijzen... die op een wachtlijst... Uh, voor een huurwoning staan als een van de gezins, gezinsleden een straf, strafblad heeft. En nog even over dat ze zwaarder straffen in de ene wijk uh, dan in een andere wijk. Wat zeggen juristen ja. hierover? Ja, het is, een, het is een grensgebied en juristen zijn het oneens met elkaar. Uh, juristen van het ministerie hebben hier de afgelopen maanden op gestudeerd. En volgens hen zijn er geen mazen in de wet, in ieder geval niet in de Deense wet... Uh, en het argument van de regering is... ja, we hebben nu ook zones waar uh, de politie bijvoorbeeld mag fouilleren... Hè, in uh, wijken waar veel bendecriminaliteit is. Maar dit is natuurlijk een flinke stap verder. Uh, mensen worden nu uh, voor de wet ongelijk uh, behandeld. Maar de Duitse premier die zegt... ja, het is helemaal waar, uh, we discrimineren. Maar dit dient een hoger doel. En we willen geen uh, ghetto's in Denemarken. Maar ook in Denemarken is er heel veel kritiek op deze wet. Ja, en politiek? Want haalt dit voorstel het? Ja, het gaat zeker doorgevoerd worden. Uh, Denemarken heeft een rechtse minderheidscoalitie met uh, de rechtspopulistische Deense Volkspartij als uh, gedoogpartij. Maar opvallend hierbij is ook dat de Sociaaldemocraten dit plan uh, steunen. En dat is in de hoop om stemmen terug te winnen met een harder integratiebeleid. Rolien Kreton over het anti-ghetto-beleid dus in Denemarken. We gaan even terug naar gisteravond. Zoals u weet zetten we de hoogtepunten op Radio NTV... op een rij hier in het NWS Radio 1 Journaal. Te beginnen bij RTL Late Night. Daar zat Chantal Jansen en zij sprak over de maandag overleden Mies Bouwman. Die gaf haar zo nu en dan tips over het vak... Ieder jaar kreeg je wel een soort, nou was soms wel, was het bijna een, een dreigbrief. Uh, zo van, uh, je moet dit, je moet dat, doe dit niet, doe dat, dit doe je goed, dit niet. En ja, ze hield je wel uh, scherp en dat is hartstikke leuk. Maar zoals ik zei, er zijn, er zijn meerdere die die uh, briefjes kregen. Hm, wist ik hem niet. In Met het ogenborgen schrijft er Bente van Keulen over haar nieuwe boek. De teksten in dat boek komen rechtstreeks uit het dagboek dat ze eind jaren zeventig bijhield. Ja, ze heeft hier en daar wel wat uh, aan, uh, aanpassingen gemaakt... maar ze is erg openhartig. Daar is het een dagboek voor. Kijk, als ik bijvoorbeeld het verleden zou aanhalen... door meenwaars te schrijven, hè, dan zou je iets kunnen opraken... en dan zouden mensen kunnen zeggen... ja, maar het was anders het geheugenspeeltje parten. Maar bij een dagboek is het echt steeds zo genoteerd. Zo was het. Bij Jinek zat schrijver Herman Brusselmans... over zijn nieuwe roman Feest bij de familie van de Velden. Hij probeerde uit te leggen waar het boek over gaat. Natuurlijk weet iedereen hoe seks in elkaar zit... maar ik probeer het toch op zo'n manier te beschrijven... dat de lezer zegt van nou, zo heb ik het nog nooit horen be beschreven. Dat is gelukt. En dat, is, dat... en dat heet, Eva, Stilistiek heet dat. Ja. Dus ik ben een vormschrijver. Duidelijk. Dat was gisteravond op Radio NTV. 16 minuten over 7, wij gaan kijken naar buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft materiaal naar Syrië gebracht... dat gebruikt kan worden bij het maken van chemische wapens... Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bevindingen van VN-experts. Het gaat volgens rapportages om zuurbestendige tegels, kleppen en pijpen... en vijf scheepsladingen zijn naar Syrië vervoerd via een Chinees transportbedrijf. Dat zou eind 2016 gebeurd zijn. De leveringen maken deel uit van tientallen transporten gedurende meerdere jaren. Noord-Koreaanse raketexperts zouden de militaire installaties in Syrië ook hebben bezocht. Drie maanden na de schokkende beelden van een slavenmarkt in Libië... is de Amerikaanse nieuwszender CNN opnieuw undercover gegaan... in het spoor van mensensmokkelaars. Twee vrouwelijke journalisten deden zich voor als migranten... en probeerden Europa in te komen. En Binnen een mum van tijd vonden ze een mensensmokkelaar... en dezelfde dag nog zaten ze op de bus naar Libië. Het is bizar dat het zo makkelijk gaat, zegt deze CNN-correspondent. It is incredible that it is so public. It's incredible that it's so brazen that they're using public transport to start this leg of the journey. This is the most traffic through destination in Africa. It is the main departure point for so much of these smuggling routes. And yet these brokers are able to ply their trade so openly. Ja, en de twee vrouwen kregen ook nog een naargeestige tip van de smokkelaar mee. Zorg dat je een condoom meeneemt. En verzet je niet als je verkracht wordt, was de tip. De Australische overheid dan heeft de grootste terugroepactie... uit de geschiedenis van het land aangekondigd. In totaal moeten bijna 4 miljoen auto's met levensgevaarlijke airbags... terug naar de fabriek, schrijft ABC Australia. Dat is een verdubbeling van het aantal wagens... dat eerder al werd teruggeroepen. Onder meer Ford en Volkswagen moeten de gevaarlijke airbags... zo snel mogelijk vervangen, omdat ze kunnen ontploffen. Wereldwijd zijn er al 23 doden gevallen... en meer dan 230 mensen zwaar gewond geraakt... doordat een airbag ontplofte. Goed, de situatie op de weg wijn aan ja, het is hier en daar glad door wat sneeuw. Vooral rond Amsterdam en rondom Knopend Hoevelaken. Er zijn daardoor ook wat extra files ontstaan. Op de A1 rondom Knopend Hoevelaken richting Amsterdam staat nu 9 kilometer file. Verderop is een ongeluk gebeurd bij Knopend Diemen. De spitsstrook is dicht. En de langste file nu op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en Knopend Oude Rijn 10 kilometer. De IVD krijgt een eigen DNA-databank. Is dat goed en wat is het precies? We gaan er zo meteen meer over horen. Nee, beter nog, daar gaan we gelijk nu naartoe. Ik dacht eerst naar een plaatje. Um, want op 21 maart kunt u niet alleen stemmen voor de gemeenteraad... maar dan is ook dat referendum over de nieuwe wet... op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Over die wet is al veel gezegd... omdat de AIVD veel ruimere bevoegdheden krijgt... om digitale data te verzamelen. Maar één onderdeel van die wet is behoorlijk onderbelicht gebleven. De AIVD krijgt dus een eigen DNA-databank... En deskundigen waarschuwen voor de risico's daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek door het platform... voor onderzoeksjournalistiek Investico en de Groene Amsterdammer. Hoe zit het? Onze verslaggever Mark Hamer dook erin. Uh, goed, dan wil ik maar direct over naar het vrolijk onderwerp van DNA-databank. 8 februari vorig jaar. De toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. Hij verdedigde de nieuwe inlichtingenwet in de Tweede Kamer. Plasterk begint opgetogen te vertellen over de DNA-databank bij de AIVD. Een typisch voorbeeld waarom de nieuwe wet nodig is. Hier is een voorbeeld. Plasterk vertelt aan de Kamer dat de AIVD een paar jaar geleden... op de vingers is getikt door de toezichthouder. De inlichtingendienst had spullen verzameld uit een huis... waar diadisten hadden gezeten, zoals bijvoorbeeld koffiekopjes. Met het doel om, wanneer het er te zijn een tijd... iemand zich wellicht ergens zou opblazen identiteit vast te stellen, om dat te kunnen reconstrueren... was dat wellicht diegene die eerder hier in dit safehouse heeft gezeten. Maar op die manier spullen bewaren was niet in de wet omschreven. En mag dus niet, zei de toezichthouder. D dit was de situatie. Nou, dat hebben we nu opgelost in een nieuwe wet. En daarin staat onder andere dat het veiliggestelde DNA... veel langer bewaard mag worden door de AFID in een speciale databank. De behandeling in de Kamer van dit onderdeel van de wet... duurde nog geen zeven minuten. Dus dat is nuttig en nodig. Sloot Plasterk af. Schrik ik daarvan. Uh, ja. Zegt Amaat Mesjarik, hoogleraar antropologie van de wetenschap... aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb inmiddels ook, doordat dit nu begint te spelen... gekeken naar de wetgeving, hoe we dat uh, daarin hebben beschreven. Ze is gespecialiseerd in forensisch gebruik van genetisch materiaal. En uh, ik was heel erg verrast. Want de mogelijkheden in de nieuwe wetgeving zijn niet echt afgebakeld... zegt Mesjarik. Er is eigenlijk alleen een raamwetgeving opgesteld. Dat betekent dat de toekomst voor wat we met het DNA-onderzoek gaan doen als AIVD-zijnde, dat die toekomst open is. En daarin zit ook haar verbazing. DNA-materiaal is gevoelig materiaal... als je kijkt naar de privacy van burgers. Het kan iets zeggen over de persoon zelf. Zijn geslacht, afkomst, ras. Maar ook over zijn familieleden. Het is niet voor niks dat wij met de DNA-wetgeving... in het forensisch onderzoek, dat we hebben afgedwongen... dat er echt heel veel checks en balances zijn... voor je dat mag doen. En juist de AIVD... Een organisatie die vanuit zijn opzet in de schaduw opereert... zo stelt Masharik, krijgt geen grenzen opgelegd... over wat ze met het DNA-materiaal allemaal mogen doen. Dat is niet begrensd en we hebben echt te maken met een technologie... waarvan de toekomst nu zich razendsnel uh, ontwikkelt. Toch zullen ook heel veel mensen zeggen, dat is mooi. Met die nieuwe mogelijkheden kunnen we terroristen vangen. Masharik. Um, heel begrijpelijk deze redenering, tegelijkertijd... Uh, um... De consequentie is wel dat we langzaam maar zeker aan dat fundament... wat we de rechtsstaat noemen, uh, die ons als burgers ook heeft te beschermen... Uh, dat we de aan dat fundament zitten te knagen. Want dat is wat er, uh, wat er gebeurt. De, uh, de slippery slope benadering, hè, dat we heel langzaam uh, van die helling afglijden... Uh, dat, is een, dat is niet een, uh, een fictie, dat is uh, gaande. Mark Hamer sprak dus met deskundigen. Emiel Woutersen is onderzoeksjournalist van Investico... en schreef samen met Saskia Naafs dat artikel voor de Groene Amsterdammer hierover. Meneer Woutersen, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Er is een adviespanel geraadpleegd hè, voor het opstellen van deze wet. Uh, wat was de conclusie van dat panel? Ja, dat is inderdaad... Bij elke privacywet moet er uh, verplicht een, een privacybeoordeling worden gedaan door experts. Dat is gedaan onder, Bert, onder leiding van Bert Jaap Koops... die we ook voor dit artikel hebben gesproken. En die waren eigenlijk... Ja, ver, volgens ons wel verrassend negatief over deze DNA-databank. Ze stelden onomwonden dat de noodzaak niet is aangetoond. En dat zelfs als die noodzaak is aangetoond... dat dat dan nog een veel te brede wet is. Ja. En dat vonden ze toen? Dat vinden ze nog steeds? Dat vinden ze nog steeds, ja. Ook, er zijn een aantal kleine veranderingen gedaan in de, in de uiteindelijke wet. Maar ja. het overgrote deel van hun aanbevelingen... en de belangrijkste aanbeveling was... richt zo'n DNA-databank data, niet op... Die aanbevelingen zijn niet overgenomen. Nee, we horen net al even, ja, een slippery slope. Je komt op een. Het is een tendens, het is een ontwikkeling die we misschien niet moeten willen. Maar wat is de kern nou van het bezwaar dat dat opgeslagen wordt? Ja, nou, wat, wat, wat dus dat, dat privacy panel zegt, met wie ik ook gesproken heb. En meerdere bronnen met wie we gesproken hebben. Um, voor ons artikel in de Groen Amsterdammer. Die uh, zeggen, nou, het is helemaal niet noodzakelijk om dat DNA op te slaan. De, de ICD gebruikt bijvoorbeeld vaak het voorbeeld van een, een massiste ma ma jongen die. Djihadist was en zich opblies in Irak, in Bagdad. En dat ze hem hebben kunnen identificeren met behulp van DNA-onderzoek. En dat klopt, maar dat hebben ze gedaan door de familie DNA te vragen en dat vervolgens te vergelijken met DNA dat op de aanslagplek gevonden is. En daarom is het dus niet nodig. Er zijn vaak andere maatregelen om uh, de identiteit vast te stellen van zo iemand. Daar hoeft de ISDD niet zijn eigen databank met, uh, voor op te slaan, naast. De databank van de politie. Want ze mochten al hiervoor al DNA-onderzoek doen. Dat was helemaal niet verboden. Ja. Ze mochten alleen niet hun eigen databank maken. Maar baat het niet, schaat het niet, zullen sommige mensen zeggen. Die denken, ja god, ja, op wat voor manier kan het mij, kan het, kan het, kwalijk zijn... als je dat wat makkelijker kan opslaan? Wat, wat is dan het antwoord van die critici? Ja, de, de IVD zegt dat ze, dat ze um, gebruikt... Eigenlijk, alle voorbeelden die ze gebruiken... gaan um, bijna uitsluitend over jihadisme en terrorisme. En natuurlijk is er niemand op tegen dat er terrorisme wordt tegengegaan door de diensten. En hopen we allemaal dat dat gebeurt. Maar de wet zelf is heel breed. Het gaat namelijk over het identificeren van een target. En een target is een hele vage term. Dat is bewust vaag. Dat is iedereen die in beeld is bij de IVD. En daarvoor kan zelfs ook het DNA van de familie van dat target worden verzameld. En dit geeft dus de wet een hele, of de, deze wet geeft de overheid een hele brede bevoegdheid... om DNA te verzamelen van mensen die in beeld zijn. En ik denk ook niet, en dat zeggen experts ook, dat ze meteen... DNA massaal van allerlei Nederlanders zullen gaan verzamelen. Maar de wet geeft daar wel de, uh, de bevoegdheden toe. En die zijn volgens deskundigen die wij hebben gesproken buiten proportioneel. Nou, um, terrorisme wordt de hele tijd genoemd. Um, en ja. jij omschrijft het al even. Target, dat, is, uh, veel, dat kan veel zijn. Uh, Begrijpt dat ook buitenlandse spionnen bijvoorbeeld he? Dat daar de ja. DNA-data opgeslagen ja, kan worden? Wat nog meer? Genoemd, ja. Ja. Nou, dat, wordt, dat wordt één keer genoemd. En uh, ik heb ook uh, aan de IVD gevraagd. Kunnen jullie nog andere voorbeelden geven? En um, eigenlijk wat zij zeggen is, nou ja, wij zullen dat gebruiken waar we dat noodzakelijk achten. Dus ze blijven daar zelf ook vaag over. En um, ze geven ook nog, zeggen ook nog dat de bijvoorbeeld een militaire missies, de MIVD mag dit ook doen, de militaire veiligheidsdienst, dat het daarvoor gebruikt wordt. Maar ze behouden het zelf vaag, nou, dat is ook logisch, want die bevoegdheid is heel breed. En daar waarschuwen deskundigen dus ook voor. Van als, je nu, ja. als je die bevoegdheid zo breed insteekt... dan je weet je niet wat de omstandigheden zullen zijn over tien jaar. En dit geeft dus dan hele brede mogelijkheden. Wij praten al eventjes over die nieuwe wet. Um, maar dit onderdeel ja. is onderbelicht. Dat zei ik net al eventjes. Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik voel dit bijvoorbeeld ook. Ik heb het aan veel mensen met die ik heb uh, uh, gesproken gevraagd. En de politica van GroenLinks die ik voor het stuk sprak... Die um, um, begon haar zin eigenlijk, dat ze door, maar ik vroeg of ze dat logisch vond, door te zeggen dat het eigenlijk toch wel weinig burgers treft en dat ze het wel logisch vindt. Dat het uh, minder onschuldige burgers treft dan uh, bijvoorbeeld dat sleepnet waar je veel over hoort. Maar halverwege haar zin begon ze eigenlijk zichzelf te corrigeren, want het is toch wel een hele brede vroegtijdstijd. En dit is ook heel ingrijpend. We hebben net ook Ahmad Bisharik gehoord over hoe, um, dat het een veel grotere privacy inbreuk is dan bijvoorbeeld uh, het verzamelen van data. Dus ik denk dat er niet zoveel aandacht voor is. Omdat het in eerste instantie weinig onschuldige burgers zal treffen. Maar ja. ik denk ook na dit geschreven te hebben dat het, dat het zeker meer aandacht verdient. Ja. Emiel Wouters, onderzoeksjournalist dus van Investico. en uh, de co-auteur van het artikel voor De Groene Amsterdammer. Dankjewel. what turns down to my feet. The more that you tell me, the less I can sleep. Time is a weapon that takes every man. Oh, let me be young. I won't understand. Rise up like smoke. Let the edge off. Mountains come crumbling down. Let them fake. The apple of Eden is all yours to taste. Nobody's perfect and things will be rough, but love conquers all. Oh, so let there be love rise up like smoke. Let the edge choke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 Boek nu op zeetours.nl uw IJsland Cruise met Holland Amerika Line. Met vertrek vanuit Nederland. Al vanaf 2499 euro per persoon. NPO Radio 1 een minuutje over half acht. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Noord-Korea heeft goederen naar Syrië gestuurd... waar chemische wapens mee kunnen worden gemaakt. Dat zegt de VN in een uitgelekt rapport waar Amerikaanse media over schrijven. Er zouden minstens veertig leveringen zijn geweest. Het gaat bijvoorbeeld om ballistische raketten... maar ook om materialen voor de bouw van een fabriek... waar chemische wapens worden geproduceerd. Het Openbaar Ministerie heeft de Rabobank ruim vier jaar geleden beloofd om geen medewerkers te vervolgen voor de Libor-fraude. Dat meldt tv-programma Zembla dat de geheime schikking heeft ingezien. De Rabobank betaalde ruim 770 miljoen euro om niet vervolgd te worden voor het jarenlang manipuleren van de rente die banken elkaar berekenen.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 En drie astronauten uit het internationaal ruimtestation ISS zijn weer terug op aarde. De Russen en twee Amerikanen waren ruim vijf maanden op ruimtemissie. Op beelden van de, N uh, van de NASA is te zien hoe ze uit hun capsule worden gehaald... nadat die vanmorgen vroeg landen op een steppe in Kazachstan. Het weer dan, Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen Wimfried. Bij Weerplaza deze ochtend uh, onze man. En uh, uh, het sneeuwt. En dan kreeg ik al een berichtje van Maarten Jan. Die zei, uh, wij hebben het erover gehad dat het vooral in het uh, midden en westen aan het sneeuwen is. Maar ook het oosten, zegt hij. Hij stuurde een foto vanuit Nijmegen. Wat weet jij? Mm -hmm. Nou ja, de neerslag is daar wel grotendeels weg, zo lijkt het. Er ligt nog wel wat bewolking in de omgeving van Nijmegen. Maar als ik naar de satellietfoto's kijk en ze achter elkaar zet, dan lijkt het allemaal op te lossen. En de radar, de neerslagradar, die geeft eigenlijk alleen nog signalen in de buurt van Almere, Amsterdam, richting uh, IJmuiden. Ja. Um, maar goed, hier en daar wat licht gevlokt, dat kan. Alleen het zal eigenlijk nergens optellen tot meer dan een centimeter. Dus het zijn geen grote hoeveelheden. Maar ja, het is wel wittigheid. Het blijft liggen. Je ziet het meteen. En het is ook nog eens een keer stervenskoud. Temperaturen tussen de min 6 en de min 10. Um, met een stevig aantrekkende wind erbij. Dus uh, ja, dan is het toch echt wel winterweer wat je, wat je tegenkomt. En ja goed, met dit soort temperaturen blijft alle wittigheid natuurlijk meteen liggen. Ja. Het zal niet of nauwelijks dooien. En uh, dat heeft uh, niet eens zozeer uh, te maken met of er nou zout ligt, ja of nee. Nee, maar uh, is dat een officiële term trouwens? Uh, stervenskoud? <laughs> dat... Nee, die heb ik zelf verzonnen. Oh ja, oké. Okay. Uh, heb je daar met Gerrit Hiemstraal overleg over gehad? Nee, nee, nee, nee, nee. Misschien kruiën. dat er een andere term uit kan, uh, kan komen dan. Maar goed, dat moeten we maar eens overleggen. Ja, um, uh, hoe gaat dat de komende dagen? Uh, nou, het blijft koud. Uh, met temperaturen die vandaag uiteindelijk uitkomen op min 2 tot min 5. Het blijft dus echt stevig vriezen. Er staat een gemene oostenwind erbij. Die snijdt overal doorheen. Schraal. Uh, met windkracht 4 tot 6. En die wind die houden we. Sterker nog, morgen is het misschien nog wel een, een stapje erger. Met 5 tot 6 boven. En in het Waddengebied zou een windkracht 7 best mogelijk moeten zijn. Allemaal uit het oosten. Allemaal met vrieskou daarbij. Komende nacht tussen min 7 en min 10. Morgen tussen 0 en min 3. Het blijft dus volop winter. Ook vrijdag nog. Dan begint de wind langzaam wel wat af te nemen. En later op vrijdag krijgen we te maken met toenemende bewolking... gevolgd door sneeuwval. En misschien wel overgaand in een wat nattere vorm in de loop van de zaterdag. Want dan gaat de temperatuur omhoog en komen we boven nul. Goed, Marco. Tot straks. Uh, ja, oppassen dus op de weg hier en daar, Wijnand. Ja, zeker. Want het is op veel plaatsen glad. Ja, vooral waar die midi-sneeuwbuitjes net over zijn getrokken. Nou, Marco zei het al. Vooral het, het gooien heeft ermee te maken nu in Amsterdam. Daar zien we ook de meeste fietsen staan. Toch loopt het nergens uit hand. wat het is natuurlijk voorjaarsvakantie en dat scheelt gewoon wel heel veel. Op de A1 richting Amsterdam, daar rijdt het wel op veel plaatsen langzaam. Tussen Barneveld en Neembrugge, 8 kilometer. Stukje verderop is een ongeluk gebeurd bij Diemen. Daar staat 6 kilometer. De spitstrook is dicht. Vanuit Flevoland daar rijdt het wat langzaam op de A6 en de A27. Op de A6 zien we de meeste vertraging, ongeveer een kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Tilburg Reeshof. De linkerrijstrook is dicht en daar staat 5 kilometer. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Zant University of Acht over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Filip Koken. goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond de halve finales in de KNVB-beker. AZ tegen Twente, Feyenoord moet tegen Willem II. Het wordt koud vanavond en dat is voor de supporters uh, geen pretje. Ook voor de voetballers moeten we even kijken wat daarmee gaat gebeuren. Want wat zijn de regels voor, uh, uh, voor de voetballers? Want ik neem aan dat ze bij de KNVB een ondergrens hebben of zo. Ja, die hebben ze ook wel. Het is overigens voor de, de voetballers die kunnen daar heel goed tegen. Die bewegen tenminste, maar de supporters zitten stil. en Die kunnen wel eens erg koud worden en dat kan zelfs gevaarlijk worden. Vandaar dat ze een grens hanteren van een gevoelstemperatuur van min 15. Daar mag het dan niet onder komen. Oh, ja. en nu gaat de KNVB ervan uit dat dat vanavond niet zo ver gaat komen. Wel koud, maar nog niet in min 15. En er is overleg geweest ook met de club. Ze gaan vandaag ook nog wat meteorologen raadplegen. En als het nog kouder gaat worden, zoals de vooruitzichten zijn... dan wordt het alsnog afgelast. Maar de verwachting is dat het gewoon doorgaat vanavond. Jij gaat naar Feyenoord, hè? Uh, begrijp ik. En daar moet veel goed gemaakt worden van wat er allemaal misging al in de competitie. Zondag nog verloren van PSV. Wat, wat verwacht je van de Rotterdammers? Ja, ik verwacht dat ze erg nerveus zullen zijn. Hè? Want ja, ze hebben een... Uh... Ja, wat nu de verwachting is, wel een volle Kuip. Ondanks de kouwe. En dat kan zowel positief als negatief werken. Als ze het eerste kwartier lekker gaan scoren. Als ze het goed gaan spelen. Dan is het, ja, dan is het een warm bad. Dan is het een huis waar, waar ze spelen. Maar ja, als het niet goed gaat. En als ze een beetje strompel in het begin. Als het stroef gaat. Dan kan die hele Kuip zich ook tegen de eigen ploeg gaan keren. En dan... Ja, dan, dan gaan ze weer met lood in de schoenen voetballen. Ze staan niet voor niets met 23 punten achter in de competitie op PSV, de koploper. Dat is toch voor een landskampioen toch wel een beetje beschamend. Ja. Dat, beseft, dat beseft Feyenoord ook wel. Ja, Die bekerwinst, of die dan het teleurstellende seizoen goed maakt... we luisteren even naar Giovanni van Bronckhorst, wat hij daarop zegt. Nou, ik denk wel een, een seizoen waarbij je een prijs weer pakt. Wat belangrijk is dat je kwalificeert voor Europa, maar...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 Nou, ik geloof nooit zo dat ze gaan harder gaan lopen voor een trainer. Dat wordt wel eens gezegd, maar ik geloof niet dat dat in de praktijk zo werkt. Wel zullen ze gewoon, ja, net als vier weken geleden... in de kwartfinale van de beker toen tegen PSV... wordt dit de belangrijkste wedstrijd van het seizoen uh, genoemd. En dat is het natuurlijk ook. Dat was het vier weken geleden. En dat is het nu opnieuw. En mochten ze winnen van Willem II... dan is de bekerfinale straks eind april... is dan weer de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ze moeten wel, anders is het seizoen echt naar de haaien. Dan is het een vreselijk seizoen. En dan moet Van Bronckhorst ja, ook wel een beetje gaan vrezen natuurlijk. Hij zal zelf niet opstappen, zei hij verder nog in dit gesprek. De directie zal hem altijd blijven steunen. Maar als hij hier zal verliezen en hij weet dat de competitie ja, verloren is... en, en dat de chagrijn dan verder zal toenemen... en dat de spelers zich dan ook moeilijk kunnen opladen voor de slotcompetitie... Ja, dan, dan komt er een mechanisme op gang. Ja, elke voetbaltrainer weet dat. Dat is bijna niet meer te stoppen. En dan ja, worden er toch naar zondebokken uh, gezocht. En dat is helaas vaak... in Betaald voetbal, de trainer. Waar moet het anders wat jou betreft in, in het elftal? Ja, dat zal pas volgend seizoen kunnen. Ja, er moet een soort nieuwe frisheid komen. Het is in de historie ook altijd zo geweest dat als Feyenoord een, een groot succes heeft gehad. of het nou uh, de UEFA Cup was in 2002 of de landstitels van uh, de 93, 99. Ja, dan komt er altijd onmiddellijk een terugslag. Feyenoord is niet een stabiele topclub, uh, historisch gezien uh, in de laatste 30 jaar. die dat eventjes een paar seizoenen achter elkaar kan volhouden. Daar, daar heeft het de body niet voor. Daar zit het in de breedte niet goed genoeg voor. Daar nee, zit ook te kritisch voor, ook intern. Dus het is helemaal niet uitzonderlijk dat Feyenoord nu zo slecht presteert. Maar ja, als ze wel thuis verliezen vanavond tegen Willem II, dan is het wel echt de boot aan. Vanavond de halve finales in de KNVW-beker. AZ tegen Twente, dus en Feyenoord tegen Willem II, zoals gezegd. Filip, dankjewel. Dan, in het natuurgebied de Deurnense Peel woedt een brand die de brandweer niet kan blussen. Het gaat om dezelfde regio als het gebied waar afgelopen zomer weken lang een veenbrand, want daar gaat het om woede. Thijs Verhul van de Brandweer Zuidoost-Brabant, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is altijd lastig hè, een veenbrand. Waarom is dat ook al altijd weer zo lastig? Ja, veenbrand is lastig vanwege het materiaal wat brandt, dat is heel erg droog. En uh, dat is heel erg dicht op elkaar. En uh, ja, alles wat je daar sowieso aan water op doet, dat loopt er weer vanaf. Dus je kan het niet met water blussen. Tegelijkertijd is het gebied ook ontoegankelijk voor mensen en uh, materieel. Want het is ja, eigenlijk één groot moeras. En uh, hoe blus je het dan, als het niet met, met water kan, met schuim of zo? Nee, het is niet te blussen, dit, uh, deze brand. Oh, uh, wat doet u dan? Ja, dat is voor ons, ja, is voor ons eigenlijk echt een, een heel bizarre situatie. Het enige wat wij kunnen doen is de situatie mon monitoren. Uh, kijken waar de brand naartoe gaat en op het moment dat hij ergens bij een weg uh, komt waar we hem wel tegen kunnen houden. In ieder geval zorgen dat het niet groter wordt. Ja. Verder kunnen we niets doen. Uh, wij kunnen het terrein niet in. We kunnen ook met blushelikopters uh, niks uh, doen. En het gebied is heel erg groot. Het is uh, meer dan duizend hectare. Dus er lopen geen wegen doorheen. Er we lopen ook nauwelijks wegen langs. Dus het is uh, ja, heel ontoegankelijk. En eigenlijk het enige wat we kunnen doen is net uh, als in de zomer. Uiteindelijk eh, toch wachten tot, uh, tot, het, tot op het is, uitgaat, tot de natuur zijn werk, tot het op is, ja, ja. tot de natuur zijn ja. werk Meer ja. stuk zo vanwege de vorst. Kan het zijn dat uh, als de vorst nog dicht in de grond zit en de warmte die trekt goed omhoog. Ja. Dat het dan betekent dat, uh, uh, dat, uh, dat het snel uitgaat vanwege het weer. Maar aan de andere kant vrees ik het ergst. Het gaat hard waaien straks. Dus het zal alleen maar erger aanbakken, het vuur en de rook en de stank en alles zal er ook mee groeien. Nou, ik begrijp dat het, een, het natuurgebied ook allerlei moerasdelen bevat is. Dus dan zou je denken, hé, hey, er is heel veel vochtig en drassig, maar dat, dat, dat helpt dus in die zin niet. Dat zit niet in dat nee. veen. Nee, dat klopt inderdaad. Het is vochtig en moerassig. Maar dat is pas op uh, ja, 30, 40 centimeter, maar er zit een laag van 30, 40 centimeter bovenop. Wat gewoon kurkdroog droog uh, materiaal is. Een beetje vergelijkbaar met een, een rietenkap van een woning. Uh, daar kun je, kom je gewoon binnen niet in met water. Dat, is gewoon, uh, dat stoot water af. Ja. En uh, ja, dat is, dat is gewoon niet te blussen. En, uh, die veenbranden kunnen ondergronds gaan. En dan uh, verspreidt het zich uh, nog sneller. Nou goed, u, u kijkt toe en probeert het uh, een beetje te beheren. Uh, ja. hoe, hoe is het ontstaan, denkt u? Is, want ja, ik dacht, dit lijkt me nou niet echt een bosbrandseizoen... of een uh, natuurgebiedenbrandseizoen. Maar dat is het, is het wel, hè? Ja, dat ziet u fout inderdaad. Het is wel een uh, natuurbrandseizoen. De natuur is keurig droog uh, op het moment. En daardoor is het juist heel kwetsbaar voor een natuurbrand. We hebben ook uh, code geel op het moment uh, ten aanzien van de droogte van de natuur bij ons. En ja, hoe het is ontstaan het is uh, ontstaan in het enige kleine gebiedje... waar wel af en toe mensen komen. En uh, ja, we hebben geen bliksem gehad zoals voor een half jaar geleden. Hm. Dus uh, ja, de enige reden is toch dat het door iemand is dus aangestoken. Ja, en dan uh, een brandende sigaret of uh, denkt u aan iets ernstigers? Ja, daar is verder niks van te zeggen. Dat, dat zou echt vissen zijn. Okay. Um, Vorige brand, ik zeg het nog maar eventjes, laten we hopen dat het niet zo lang duurt. Die duurde weken lang, dus uh, uh, hopen dat het toch eerder stopt daar. Thijs Verhul van de Brandweer Zuid-Oost brabant Dank. 14 minuten voor 8. Sportnieuws. Ja, in de meeste kranten is er veel aandacht... voor de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Want vanavond is het zover. In het Omnisportcentrum in Apeldoorn... wordt er de komende vijf dagen gestreden om de wereldtitel. En vanavond is er meteen kans op succes. Want zowel bij de mannen als bij de vrouwen... staat de teamsprint op het programma. In de Telegraaf laat sprinter Matthijs Bugli weten... dat hij hoopvol is. Volgens de Olympische zilveren medaillewinnaar... moet het dit jaar gebeuren. Na het zilver in 2016... en. En 2017 moet het dit jaar op de thuisbaan goud worden. We hadden het er gisteren ook al even over. Deze week mogen de Formule 1-coureurs weer naar buiten. Op het circuit van Barcelona worden alle wagens getest. En natuurlijk zijn hier in Nederland de ogen vooral gericht op de bolide van Max Verstappen. Nou, daarmee begon het niet zo goed. Want vanwege een probleem met de benzinetoevoer... moest 20-jarige coureur zijn auto al snel weer de pit insturen. Maar dat was volgens de Limburger niet zo heel erg. Het was sowieso heel slecht weer, dus het uh, maakt er niet zoveel uit. Ja. Ja, kun je dat uitleggen? Als het twee graden is, kun je eigenlijk niks? Nee, maar de baan was niet. Er...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 In de Volkskrant dan wordt er onderzocht... hoe het Nederlandse voetbal uit de misère kan komen. Het probleem is volgens de krant... dat de Nederlandse voetballers fitter moeten worden. En bij PSV zijn ze natuurlijk bezig... om dat op een moderne manier op te lossen. Zo is er een computerprogramma ontwikkeld... waarmee de concentratie van de voetballers wordt getest. En op basis daarvan kan je erachter komen... of spelers ook op het veld snel beslissingen kunnen nemen. Het nieuwste snufje is de zogenaamde wonder-sensor. Een chip, zo klein als een teennagel ongeveer... die allerlei informatie geeft... Over over de status van de speler. Het gaat zelfs zover dat de chip de trainer kan adviseren... wanneer je een speler het beste kan wisselen. En dan nog een mooi verhaal uit de Amerikaanse basketbalcompetitie. Sterspeler Dwayne Wade heeft zijn seizoen opgedragen aan Jokin Oliver... een van de slachtoffers van de schietpartij op een school in Florida. Want die 17-jarige jongen werd begraven in het shirt van Wade. En toen de speler van Miami Heat dat hoorde... speelde hij in de wedstrijd tegen de 76ers... met de naam van Oliver op zijn schoenen geschreven. En om het verhaal nog compleet te maken... het winnende punt kwam ook van Dwayne Wade. Dat waren de sportverhalen van deze ochtend. De files dan, Wijnand. Ja, voor een voorjaarsvakantie staan er wat meer files dan je zou mogen verwachten. Ja, en dat komt natuurlijk door de poedersuiker die is uitgestrooid over een deel van het land. Vooral op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam. En rond Amsterdam is dat momenteel het geval. Daarbij zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bijna de vesting. 8 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstroop is dicht. En een stukje verderop ging het mis bij Diemen Noord. Daar staat file tussen Naarden en Diemen, 10 kilometer. De spitstrook is voorlopig dicht. hier wow. uh, achter het glas, uh, waar uh, regie en eindredactie zitten, uh, dan gelijk weer mensen luchtdrummen en airdrummers en ergitaristen opstaan. en Dat moet in vele auto's op dit ook, moment. Uh, ja, uh, ik, ik ook. Ja Ik zit ook wel, maar ik ben sowieso een nerveuze beetikker. <laughs> maar dat gebeurt vast ook veel in de auto op dit moment. Um, Roxanne was het natuurlijk hè, van de police. Het is acht minuten voor acht. Vanavond om zeven uur huldigt het dorp Tienje shorttrackster Suzanne Schulting. Zij won afgelopen donderdag goud op de duizend meter in Pyeongchang. Drie ronden zijn er nog te gaan. Tempo moet uh, omhoog in deze finale. Schulting even met beide armen los. Boete 1, tweede positie. Waar blijft de aanval van achteruit? Nog altijd Suzanne Schulting aan de leiding. En we zitten al in de laatste anderhalve ronde. Daar komt Fontana. Fontana probeert het aan de binnenkant. Maar nog altijd Suzanne Schulting aan de leiding. Zij gaat als koploofster de laatste ronde in. Van deze finale op de 1000 meter. Nog altijd Suzanne Schulting. De Koreaanse dames gaan onderuit. En Suzanne Schulting pakt het goud. Suzanne Schulting pakt de gouden medaille. Oh, nee, in! Is olympisch kampioen, olympisch kampioen al die duizend meter, is Suzanne Schulting. Goed om nog een keer te horen, want het was toch wel Sebastian Timmerman in de overdrive. Uh, en dat zat hem ook in de verbazing, want ja, niemand had het verwacht, hè. Mark Mulder van plaatselijk belang Tine. goedemorgen. Goedemorgen. De trots van Tine heet ze. Ja, absoluut. We zijn waanzinnig trots op Suzanne. Ja. Ik krijg wie kippenvel als ik het uh, fragment hoor. Dat kan me voorstellen. Waar, waar, waar was u? Wat deed u? Ik, ik was gewoon aan het werk. Ik heb het op mijn laptopje bekeken tijdens het werk. En uh, ja, dan, dan ga je helemaal uit je dak natuurlijk. Ja, want ik zag al wat, wat, wat beelden van uh, oma's en opa's en tantes en zo. Uh, uh, uh, toch voor de, uh, de nuchtere aard van de tienjenaar. Uh, zeer uitbundig. Uh, hoe uh, zat u erbij? Ja, uh, zo uitbundig als, als uh, de, de familie was het bij mij niet. Maar ik uh, ben wel even helemaal uit mijn dak. Ja. Ja. Heeft uh, Suzanne Schulting tienje op de kaart gezet? Ja, dat, dat, dat denk ik zeker. Uh, als je kijkt wat voor, uh, wat voor aandacht er afgelopen week is geweest... voor de prestatie van, van Suzanne en uh, ja, wat, wat dat ook voor het dorp doet... Dus, uh, dat is fantastisch natuurlijk. Wat, wat, wat doet het dan? Nou, als je kijkt wat, wat voor aandacht er is van, uh, vanuit de media momenteel... Uh, nou, vanavond uh, gaan we dus uh, Suzanne hulderen. Dat was bedoeld als een maar Als je kijkt hoeveel aandacht er is vanuit de landelijke media... Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Even nog uh, plaatsbepaling, want Tienje ligt tussen Heerenveen... waar uh, Suzanne tegenwoordig woont, en uh, Drachten... Klopt, maar ze ja. heeft in tien jaar dus haar jeugd doorgebracht. Iedereen kent ja. haar? Ja, zeker. De, de familie Schulting is, is een bekende familie in het dorp. erg betrokken bij het, bij het dorp. Ja, Suzanne is natuurlijk al een aantal jaren... Ja, zit ze eraan te komen als, als topper. We doen ieder jaar op de nieuwjaar, nieuwjaarsreceptie van het, van het dorp... huldigen wij de kampioenen van het afgelopen jaar. Mm -hmm. Ja, daar staat Suzanne al een aantal jaren in het lijstje natuurlijk. eerst mm -hmm. is als juniorkampioen. Ja, als je kijkt naar de prestaties die ze de afgelopen jaren al heeft geleverd... Ja, hoorden ze daar natuurlijk ieder jaar in thuis. Ja. Alleen helaas kon ze daar heel vaak niet bij zijn, nee, dat is omdat nadien. hij eigenlijk altijd uh, weer gelijk wedstrijden heeft uh, de, de volgende dag. Ja. Dus eh, vandaar dat we nu hebben gezegd... we gaan niet wachten tot de volgende nieuwjaarsershebje... maar we gaan nu gelijk de koe bij de slappen. Dan We gaan ze nu vanavond gelijk in het, in het zonnetje zetten. Ja, heel Nederland kent haar als de stuiterbal. Ze moest ook zelfs eventjes, hè, de trainer moest even ingrijpen... omdat ze wel heel erg veel uh, reageerde op alle prikkels daar in Pyeongchang. Uh, kent tien haar uh, zo ook? Was ze toen ook al zo uh, ongecontroleerd energiek, zullen we maar zeggen? Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb er zelf iets minder mee uh, Mijn kinderen zijn van de, de leeftijd van, uh, van, uh, van haar, uh, haar tweelingzussen. Um, maar, maar de verhalen die, die je van, uh, van haar leeftijdgenoten hoort... Uh, was inderdaad altijd wel een lekkere stuiterbal. Super enthousiast, super spontaan, van een hele leuke meid. Um, ze gaat naar het Piepergaalse Gaaplein, als ik het zo goed uitspreek. zal vast niet. Het is het, het, het, het, het, het, het Piepergaalsgeerplein. Oké, okay, ja, zie je. Dan zit ik er toch een klein beetje naast wel. Um, en komt dan heel Tienje? Ja, daar ga ik wel vanuit. Uh, het is een, een huldering echt gericht op, op, het, op, het, op het dorp. Dus we hopen echt dat het, het hele dorp uitloopt. Ja, dat is even afwachten natuurlijk, want het wordt aan het ontzettend koud. begrepen ja, Maar we betreft. gaan er toch wel vanuit dat, dat mensen dat gaan toeteren... om, om Suzanne echt even flink, flink toe te juichen. Als het onder de 15 graden uh, komt, hebben we net gehoord... Dan, uh, dan mag het eigenlijk niet doorgaan, maar u gaat gewoon door natuurlijk, toch? Uh, ja, dit, dit, dit laten we ons niet, niet, niet afnemen natuurlijk. Ik wens u heel veel plezier met de huldiging van Suzanne Schulting in Tienje dus. Mark Wilder van Plaatselijk Belang Tienje. Zometeen, er zijn nogal wat nieuwkomers op de brillenmarkt. Booming business is het. En Noord-Korea zou goederen geleverd hebben aan Syrië. waarmee chemische wapens gemaakt zouden kunnen worden. Zometeen meer daarover. NPO Radio 1. Bureau Buitenland brengt in aanloop naar de presidentsverkiezingen. de vierdelige rusland serie de Dacia. En u kunt er wel bij zijn.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 Boek nu op zeetours.nl uw Oostzee Cruise met Holland Amerika Line. Met vertrek vanuit Nederland. Al vanaf 1799 euro per persoon. Och. Ah.